Wijnflessen Wij drinken nooit wijn Maar je drinkt port Eén fles in de drie maanden misschien Ik geloof dat Marjon ze gewoon in de vuilniszak doet Ik heb ze nog een tijd lang aan Jonker mee teruggegeven Maar dat is nu ook afgelopen nu die failliet is Wat doe je er dan mee? Ik maak er een pakketje van Ik ga er precies vijf in de plastic zak Maar als je niet oppast Dan worden die er van die rotjongetjes uitgehaald Om mee te gooien En dat is gebeurd? Gisteravond Je kunt ze ook beter niet s'nachts buiten laten staan de vuilnisman was niet geweest en Nicolien vond het idioot om ze weer binnen te halen. Die gunt die jongetjes hun pleziertjes. Nee, ik niet. <laughs> ik hoorde scherven rinkelen en ik zag ze nog net. Een jongetje van 13 en nog wat kleine grut. Ze gooien ook wel eens met stenen naar eenden. Daar heb ik ze nog eens een keer voor uitgekafferd, maar uh, ik zou ze nog liever doodschieten. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat je daar wel een hoop ellende mee zou krijgen. Ik kan me niet schelen. Zou ik het voor over hebben? Zoiets ligt ook vaak aan de ouders. Dan schiet ik die ook dood. Je bent wel op dreef vanochtend. Maar het is natuurlijk ook zo dat je verantwoordelijk bent voor die flessen. Het zijn mijn flessen. Dat ik ze weg doe is noodgedwongen omdat ik niet alles kan bewaren. Maar ik vind wel dat ze een behoorlijke behandeling verdienen. Daar kan ik in komen. En wat vindt Nicolien ervan? <laughs> die zegt dat ik haar dan ook had moeten doodschieten. Want dat zij ook zo geweest is. Maar toen was ze nog jong. Denk je dan dat het iets van de ouderdom is? Tuurlijk is het iets van de ouderdom. Als je jong bent dan denk je nog even dan zijn ze dood. Maar als je ouder wordt, dan zie je dat er achter je ook rotzakken zijn. Dat je ze dus nooit kwijtraakt. Dat is frustrerend. En dan maken ze maar dood. Weet jij wie deze samenvatting geschreven heeft? Uh, jij bent bezig met de kop bij voor het vierde nummer? Huh? In ieder geval niet van Joop, want die slaat altijd door het papier heen. Ik dacht Amanda of, of Tchitske. Vraag aan Bart. Weet jij Bart? Uh, dat is van Chitske. Zou het toch niet mogelijk zijn dat die samenvattingen ondertekend werden? Want ik heb bij het pers klaarmaken toch nog wel eens behoefte om overleg te plegen met auteurs. Daar ben ik beslist tegen. We hebben nu juist afgesproken dat we de samenvattingen van de tijdschriftartikelen niet zouden ondertekenen. Ik bedoel ook met potlood. Dat kan dan later weer worden uitgevraagd. Ook uitgevlakt. niet met potlood, want dan is de volgende stap dat ze ah. toch worden ondertekend en daar ben ik nu juist tegen. Dat moet je me dan nu toch eens uitleggen. Door zo'n samenvatting te ondertekenen, suggereer je dat ze iemands persoonlijk eigendom is, terwijl in dit geval niet is uit te maken van wie de gemaakte opmerkingen afkomstig zijn. Maar de eindverantwoordelijkheid berust toch bij degene die ze gemaakt heeft? Dat ben ik niet met je eens. De eindverantwoordelijkheid berust bij de hoofdredacteur. Daar gaat het nu juist om. Ik vind niet dat je daar ook nog anderen voor verantwoordelijk mag stellen. Dus ik moet ze eigenlijk ondertekenen? Nee, want jij hebt ze in dit geval niet geschreven. Maar als het nu voor mij veel gemakkelijker is, nu moet ik iedereen aflopen voor ik weet bij wie ik zijn moet. Het ik begrijp dat ze een probleem heeft, maar als jullie zouden beslissen om ze toch te ondertekenen... ...dan zal ik mij genoodzaakt zien om niet langer aan de samenstelling van de rubriek mee te werken. Heel zwaar geschud. Ja, maar ik heb het in dit geval niet opgesteld. Ik begrijp het toch niet. <coughs> Ad moet die stukken pers maken. Hij moet daarvoor soms overleg plegen met de schrijvers. Hij vraagt alleen maar om ze met potlood te ondertekenen en hij belooft ja. dat hij dat weer uit zal vlakken. Is er voor tegen. Het gaat er niet om dat ik Ad wantrouw, het gaat om het principe... Door ze te ondertekenen wordt er een valse voorstelling van zaken gegeven. En daar ben ik tegen. Er Zijn er veel van dergelijke problemen ook. Ja, er zijn er nogal wat. Mag je nee. ze zien? Lees je bijvoorbeeld al. Die titelbeschrijving kan nooit goed zijn. Die is van Joop. Ik zit in de kamer hiernaast. Dat jij nu gek wordt van die man. Ach, gek. Groot boeit. De kunst is om een oplossing te vinden die ook voor Bart acceptabel is. Als die er is tenminste. Langs de Amstel was het nevelig en enigszins drukkend. Hij stapte af, trok zijn jasje uit en propte het in de zaktas. Toen hij daarmee bezig was, kwam een jongen langs zeilen op een plank met een groot rood en wit gestreept zeil. Hij vroeg hoe laat het was. Vijf voor half drie, antwoordde hij, en hij voelde zich even een heel goed mens. Iemand had hem wat gevraagd. Hij had hem verstaan. En hem antwoord gegeven. Een goed antwoord bovendien. Een antwoord waar hij wat aan had. Als alle menselijke contacten zo gaaf waren. dat was het heel wat beter op de wereld dan het nu was. Hij stapte weer op. En gaf uitdrukking aan die voldoening. Met een paar krachtige pedaalslagen. Maar vervolgens viel hij toch weer terug. In een zorgelijk gepeins. Hij had alweer een paar weken voortdurend last van zijn lever. En hij geloofde niet meer dat er ooit nog enige verbeteringen zou komen. Die lever. Er was geen kruid voor gewassen. De zon scheen, het land was groen, maar niet voor hem. Als hij eroverheen keek, was het vaal en levenloos. Daar is dat Dag Anton. Ja, maar. Hoe jij nu op het bureau? Goed. Ant is weer ziek. Hm? En ik heb steeds meer moeilijkheden met Bart. Oh? Herinner jij je dat je hem in de tijd niet wilde aanstellen... omdat je dacht dat het nooit iets uit zijn handen zou komen? Ja? Je zei toen... Dit is van de Ven. Ja? <laughs> ik ben bang dat je gelijk krijgt. Hij heeft moeilijk. Ja, maar wat doe je eraan? Ik weet niet. En hij denkt dat het aan mij ligt. Dat is <laughs> je ja. Schiet je op met je memoirs? Ja. Yeah. Dat is wel zo. Wat het? Ja, Zou. Jou. Schrijf het eens op. S. C. H. Schouw. Ja. Ja, dat woord ken ik slecht. Dat zal wel Zeeuwsch zijn. Ja. Maar daar draai jij je hand toch niet voor om? Als het alles is, maar je het deze. Ik maak het eerst maar af. Maar, je mag je ziet als ik uw zin We gaan deze. Hoe gaat het met Karel? Jij ja, wil even ze. Dat had jij ook altijd. Ik zie hem zelzen. Ah. Hij verveelde zich grenzeloos. zo ver hij van zijn bescheiden plaats de cultuur kon overzien, boezemde alles hem weerzin in, lezen, luisteren, denken, schrijven, het een leek nog uitzichtloos dan het andere. Misschien moest hij iets met zijn handen doen, maar wat? Van de nieuwe deur in de gang moest een stukje worden afgezaagd, zodat hij niet meer over de mat schuurde. hij zag daartegen op. En aan het verwijderen van het keukenraam ten behoeve van een ventilator, hoefde hij zo laat op de avond helemaal niet te denken. De scheur in zijn broek naaien, hij aarzelde, maar verwierp het weer, met een gevoel van weerzin. Hij wilde niets niemandal, Hij was alles goed zat, en waarom? Hij keek van waar hij zat naar de boeken in zijn boekenkast. Zijn ogen bleven rusten op de bijbel van zijn grootvader.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 Van vele boeken te maken is geen einde en veel lezen is vermoeiend des vleeses. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon? Nicolien, luister, de Bijbel! Heb je je petje wel bij je? Het regent. Uh, ja, dat heb ik bij me. Dus jij gaat die tramkaarten omwisselen? Ja, ik zal ze omwisselen. Tot vanavond. Even voorbij de Gracht keek hij onwillekeurig omhoog naar een erker op de eerste verdieping... ...waar gisteren toen de zon scheen een spiernaakt meisje had gestaan. Hij was dat meteen weer vergeten, maar nu hij er langs liep, dacht hij eraan... Dit keer was het er niet. Het herinnerde hem aan die auto met drie mannen erin... die een paar avonden geleden, toen hij voor het station op Nicolien stond te wachten... voor zijn neus was gestopt. De man op de achterbank had zich voor die uitstap naar voren gebogen... en de man naast de chauffeur een zoen op zijn mond gegeven. Hij had nog even gedacht dat het drie onderwereldfiguren waren... waarschijnlijk omdat het een heel grote auto was geweest... en omdat die man voorin een Chinees was. Maar nee... Het was een machinist geweest, in een keurig rood uniform, zwarte tas om zijn schouder. Daarna had hij ook nog gekeken of die Chinees niet toch borsten had. Geen sprake van. Het was een Chinese man geweest, die als een meisje buiten. Maar ook bij dit tafereel was hij niet geschokt geweest. Je wende aan alles. Zolang ze je niet op je kop sloegen, gingen ze hun gang maar. Mag daarten. Ja, doop. Dag Maarten. Dag Sien. Dag Maarten. Dag Bart. Wou je iets zeggen? Nee, ik kijk alleen maar. Wist jij eigenlijk dat er alweer nieuwe trimkaarten, zijn? Jazeker. Dat heeft er weer enig tijd geleden in de krant gestaan. Nee, dan ontgaan? Wij hebben de oude omgewisseld. Daar kom ik erop. Nicoline heeft het gemerkt toen ze een oude kaart niet in de machine kon krijgen. Of mijn een klein eindje in ieder geval. Ze blijken ook die machines te hebben veranderd. Nee, dat wist ik niet. Kijk, dat stempel staat nu op de rand. Nee. Tot vervelend. Het is wel radicaal, maar ik vind het niet onverstandig. Nee. Ik vind het vervelend omdat het nu net lijkt alsof ik de zaak heb proberen te besodemieteren. Waarom? Je kunt toch gewoon zeggen hoe het gegaan is? Dat ze natuurlijk niet. Nou, dat is hun zaak. Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Ik denk dat ik die situatie te intiem vind. probleem van niks, maar het houdt je bezig. Ik kan het toch echt niet als een probleem zien? Ik zou dat stempel dan natuurlijk af kunnen knippen. Maar alleen wordt de kaart dan korter. Dan zien ze dat je het nog geprobeerd hebt te verbergen ook. Je hebt gelijk. Wie van jullie twee wisselt die kaarten om? Dit keer Marion, maar ik heb het ook wel eens gedaan. Bij ons weet ik het. Nicolien vergeet zoiets gewoon. Die vindt het onzin dat omwisselen. Nee, dat vind ik niet. Niet eens zozeer met geld, maar meer omdat het naar mijn mening moet worden afgehandeld. Juist. <lacht>